8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De PvdA wil dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt. PvdA-leider Ascher zei in 1 Vandaag dat vanaf volgend jaar de leeftijd één maand per jaar omhoog moet in plaats van vier. Dat zou betekenen dat de AOW-grens van 67 jaar niet al in 2021 ingaat, maar pas in 2030. Daarmee komt de partij terug van het beleid van het vorige kabinet, waarvan de partij deel uitmaakte. Ascher zei bij 1 Vandaag dat hij van dat besluit spijt heeft. De hoofdverdachte in de zogenoemde kasteelmoord in België gaat in hoge beroep. De arts André Gijsselbrecht heeft 27 jaar cel gekregen... omdat hij in 2012 zijn schoonzoon Stijn Salens om het leven liet brengen. Volgens de rechter in Brugge is bewezen dat de verdachte... een huurmoordenaar heeft ingeschakeld om Salens uit de weg te ruimen. Twee Nederlandse medeverdachten kregen 27 en 15 jaar. Staatssecretaris Van Ark heeft de namen vrijgegeven van bedrijven... die mogelijk hebben gewerkt met asbest. Bijna 600 bedrijven hebben gewerkt met straalgrit... dat mogelijk met asbest was vervuild. Onder meer Rijkswaterstaat, Shell, Axonobel, Nobel, Blokker, McDonald's en Bol.com. De inspectie zegt dat de kans bestaat dat werknemers van de bedrijven... Op die op de lijst staan zijn blootgesteld aan asbest. Het wordt nu onderzocht. De resultaten worden in de zomer verwacht. En Melkveehouders die meer melk gaan produceren dan tot nu toe... krijgen daar straks 10 cent per kilo minder voor. Dat wil althans Friesland Campina... omdat er volgens de coöperatie geen vraag is naar nog meer gewone melk. De melkprijs ligt nu rond de 34 cent per kilo. Boze boeren noemen het een nieuw quotum, een nieuw melkquotum. Ze zeggen dat het zoveel geld gaat kosten. Een woordvoerder zegt dat vooral melkveehouders worden getroffen... die al verplichtingen zijn aangegaan... om bijvoorbeeld uitbreiding of verduurzaming te financieren.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 Voor alle mannen. Shirts of Cotton T-shirts. Echte kwaliteit t shirts voor heren in alle kleuren en maten. Vooral lekker zacht. Gun jezelf kwaliteit. Shirts of Cotton.com Dampende soul, funk en gospel. Het is de gepeperde inhoud van de spetterende concertfilm Living on Soul. Het dag gaat eraf bij de Debtone Super Soul Review. Met Charles Bradley en soul Sharon Jones. Morgenavond, na nieuwsuur, bij de NTR...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 NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. We zijn er nog tot 11 uur met lekker veel voetbal. Roda PSV bijvoorbeeld en die houtkamp. Vrij van PSV met een minuutje of 12 om te gaan. Gaat over het doel van Julius. En Roda leidt nog altijd met 2-1 tegen PSV. En Chris Wobbel bij AZ tegen Vitesse. Lekker potje voetbal in Alkmaar. 7 doelpunten, 4 voor AZ en 3 voor Vitesse. 4-3 dus in de slotfase. Jan Vincent van Zuiderbeek, bij Excelsior tegen Herakles. Net begonnen, kwart voor acht. 20 minuten dus onderweg, Excelsior staat nog altijd voor met 1-0 door een doelpunt van Mesaud na 8 minuten. Hierakles komt iets beter in de wedstrijd, maar grote kansen, nee, die hebben we nog niet gezien. 1-0 voor Excelsior. En bij het strijdt Sneek tegen Alterno om vierde e nog mag meedoen om het landskampioenschap. Maarten, tips. Mooie gelijkopgaande strijd in deze eerste set. 1 puntje verschil, het voordeel is voor Sneek 7-6. Terug naar Andy uh, Houtkamp en even naar de stand te kijken. Want het is ongemeen spannend. Nu uh, Roda, zoals het er nu voor staat, op 29 punten op plek 16. Nog maar één punt achter een veilige plek waar Nac Breda nu staat. Ja, en vier punten achter Willem II en vier punten achter FC Groningen en vijf achter VVV. En VVV is nog een van de tegenstanders. Nou, die zijn toch wel veilig, zou je bijna zeggen. Maar je weet het allemaal maar nooit. Uh, je weet heel veel dingen niet. En ik probeer in de gedachtegang van Philip Cocu te komen... als je je spits erachter afhaalt met een 2-1-voorsprong. Even kijken wat deze aanval van PSV oplevert. Als de bal richting Gudmundsson gaat, niets aan de hand. Die gaat liggen en de bal is bij Jurjes. Je haalt je spits eraf en je zet een centrale verdediger erbij. Uh, ik ik snap het niet helemaal en ik zie om me heen ook gezichten van, nou, wat is uh, dat nou? Het enige wat ik me kan voorstellen is dat je je twee backs dan uh, wat hoger opzet, dus uh, meer in uh, de aanval laat gaan. Hele slechte bal nu van uh, uh, Koem. Die heeft hem zomaar ingeleverd. En dan kan uh, Jorrit Hendricks gaan lopen met de bal, maar Odi raakt hem kwijt. En een uh, invaller, Maikje, in combo probeert de bal door te koppen richting Engels. Balbezit. Oeh, dat is een rare overtreding van Engels. Maar uh, wordt uh, PSV wel doorgaan. Omdat uh, het in balbezit blijft. Maar ja... Uh... Philip Cocu heeft dit seizoen al meer rare dingen gedaan. Amando Obispo is die centrale verdediger die erbij is gekomen. Zijn tweede wedstrijd dit seizoen. Zijn eerste een debuut was tegen VVV. De thuiswedstrijd tegen VVV. En nu dus in Limburg bij Roda. Tegen Roda zijn tweede wedstrijd. Staat dus centraal achterin nu met Schwab. En de backs staan inderdaad wat hoger zoals dat zo mooi heet. Met aan de rechterkant Pablo Rosario die wat aanvallender is gaan spelen. En aan de linkerkant Brunet. De bal gaat naar voren richting Bergwijn. Maar wordt goed verdedigd door Koen. Die zijn foutje van zojuist goed maakt. Want de bal terugkomt op Het publiek. Begint ja, wakker te worden. Begint te leven. Begint in de gaten te krijgen dat er iets heel moois aan het gebeuren is. Voor Roda. Want van de laatste vier wedstrijden hadden ze er al drie gewonnen. En als ze deze winnen. Ja, dan wordt het toch wel heel interessant daar onderin. Ook voor Roda. Dat ze misschien zelfs zonder na competitie eh, de competitie gaan besluiten. Vooralsnog is het nog niet zover. Want nog 8,5. 2-1, Roda leidt tegen PSV en uh, Maar Chris, voorbij, als we het doelpunt een beetje volgen... dan wordt het wel weer bijna tijd hè, bij AZ tegen Vitesse. Ja, dat vindt AZ zelf ook, want dat is in de aanval. Maar het moet uh, toestaan hoe het een hoekschop mag nemen. Nee, zegt Nijhuis. Dat is toch bijzonder? Want het is Was Wijndal die met de billen de bal als laatste heeft aangeraakt, zegt Bas Nijhuis. En dus gewoon een doeltrap voor Jeroen Houwen En die speelt voor Vitesse. 4-3. Merkwaardig duel ook. Vitesse laat al haar gezichten zien. De gezichten die we dit seizoen zo vaak hebben gezien. Aan de ene kant kan het zich prima optrekken aan een ploeg die goed kan... Het speelde goed tegen Ajax, Feyenoord, PSV en ook tegen AZ. Maar als het dan zelf het spel moet maken tegen mindere tegenstanders... nou, daar wil ik uh, AZ niet bij klassificeren. Maar toch, dan ja, kan het zomaar een beetje wezenloos die bal rondtikken. En dat heeft Vitesse de laatste tien minuten wel een beetje gedaan. We gaan uh, een wissel krijgen. Thomas Ouwejan gaat zo meteen in het veld komen bij AZ. Terwijl nu dan weg als kan doorlopen en scoren. Nee, hij schiet. Oh, hij schiet ophoudend terwijl Idrissi naast hem stond aan de linkerkant van het veld. Die had hem echt voor het intikken. En Wout Wegers beseft zich dat... Nadat hij die bal op houden heeft geschoten. Oh, ik had hem alleen een tikje breed moeten geven. Kennelijk had Idrissi niet al te hard geroepen. En je kent Wout Weghorst natuurlijk. Dat is een spits. Die willen altijd zelf scoren. Weghorst niet aflatende werkelust. Wat dat betreft is er niets aan te merken op de spits van Vitesse. Nu komt Van Bergen de invaller bij Vitesse naar voren. Maar hij stuit op een van de verdedigers van AZ. 83 e minuut. 4-3 nog altijd in het voordeel van AZ. Eigenlijk best wel uh, leuke wedstrijden. Waar, uh, waar we hier ook naar zitten te kijken. Uh, en zo te horen ook bij jou. Jan Vincent. Het is uh, vermakelijk. Tot op heden toch? Ja, want beide ploegen die gaan ervoor. Uh, het is 1-0 na 25 minuten voor Excelsior nog altijd. Heracles, ik zei het al, die kwam iets beter in de wedstrijd. Paar kansjes gezien. Een kopbal van Gladon. Recht op Christensen af en zojuist een mooi schot. Indraaiend schot van Peterson. Dat was een, uh, misschien wel als voorzet bedoeld, maar die krulde bijna de kruising in. en moest Christensen echt opletten. Dat deed hij goed. Hij verwerkte de bal tot uh, hoekschop. Maar uh, Heracles is iets beter in de wedstrijd. Excelsior nu in de aanval, maar er wordt uh, Elbers onderuit. Uitgelopen. En dan krijgen we een vrije trap op een meter of twintig van het doel van Castro. En dat is dan een hele mooie fijne plek voor de specialisten die Excelsior in huis heeft. gaan Fijk bijvoorbeeld. Dat is zo'n jongen met een hele goede trap in het linkerbeen. Hij gaat volgend seizoen trouwens naar Zult Waregem Het hoogste niveau in België. Hij speelt dit seizoen een goed seizoen. Hij maakte, even kijken, al vijf doelpunten. Dit zou dus zomaar zijn zesde kunnen worden. Ook Ali Messaoud staat achter de bal. De man van het openingsdoelpunt van vanavond. Nou, een van die beiden. Zal zo dadelijk het doel onder vuur gaan nemen. Het publiek achter het doel gaat er eens even lekker voor zitten of lekker voor staan. Want dit kan een mooie kans opleveren. Hier gaan Fijk met de aanloop. Hier gaan Fijk met het schot. Gaat over het doel van uh, Castro. Nou, dat was dus toch een kansje voor de Excelsior. Dat ook al een paar keer na die 1-0 dichtbij een tweede doelpunt was. Uh, met name Garcia, rechtervleugel uh, rechte aanvallen. Wordt gehuurd van AZ. Is uh, gevaarlijk, is dreigend. Maar ook een paar keer nou niet zo heel handig in de afwerking. Hij kreeg een bal uh, niet goed bij Van Duinen. Daardoor. Ging de kans verloren. En hij schoot zelf ook al een keer uh, voor langs. Maar uh, ja, dat zijn dus wel dreigende acties van Garcia. Maar nog niet echt doeltreffend. Doeltrap nu van Castro. Ver op de helft van uh, Excelsior. Kan uh, Herakles eens aan aanvallen denken met uh, Montero, Jamiro Montero. Dat is een handige voetballer. Gaat richting het strafschopgebied van Excelsior. Geeft hij de bal af aan Peterson. Die staat uh, links aan de linkerkant. Trekt naar binnen toe. Twee, drie verdedigers om hem heen. Dus uh, moet hij even terug naar Montero. Montero naar Cuvas. Wordt van de bal gegleden door Matij. Dat is uh, correct Simon er ziet geen overtreding, dus kan Excelsior overnemen. Is Van Duinen er vandoor, moet er even opgeleid worden door Wout Droste. Dat doet de centrale verdediger van Herakles goed. We zijn 26 minuten onderweg op Woudestein. Het staat 1-0 voor Excelsior tegen Herakles. De winnaar van de volleybalwedstrijd tussen Sneek en Alterno mag meedoen in de finale. Maar ik Enie. Is Enie Houtkamp. Wat een schitterende goal, zegt van de aanvoerder van PSV. Het is 2-2 geworden. Hij maakt zijn tweede goal, Jorrit Hendricks. Maar het is een beauty hoor, met links een streep in de kruising. Hidde Jurjes is kansloos. En dat in de 86ste minuut van deze wedstrijd is het gelijk geworden. Roda, PSV. Het wordt nog heel spannend, de laatste vier, vijf minuten. Zowel voor Roda als voor PSV. Nou, kijken of het ook een beetje spannend is bij dat volleyball, waar dus gestreden wordt... om een plek in de finale om de landstitel. Sneek tegen Alterno, de vrouw. De eerste set is bezig. Maar tip. Sneek had de voorsprong. Inmiddels drie punten achterstand in de eerste set. 12-15 in het voordeel dus van de bezoekers uit Apeldoorn van Alterno. En de ploeg die wint vandaag gaat dus naar de finale... behalve als het 3-2 voor Sneek wordt... Dan heeft Zwolle nog een kans om die finale te halen. Dat is dan misschien de lachende derde. Maar zover is het nog lang niet. Want we zitten nu in de eerste set. En uh, ja, voor Alterno telt elke overwinning voor een uh, plek in de finale. Nu de aanval van Sneek met Boonstra. Die ziet dan weer het Alterno-blok tegenover zich hangen. Maar met een beetje gepruts komt die bal over het net. Nieuwe aanval Alterno. Goed afgeweerd door Sneek. En dat biedt mogelijkheden voor Jasper. Die de bal dwars door het blok slaat. En daarmee een punt voor Sneek. En zo komt Sneek misschien puntje voor puntje dichterbij. De ploeg... Uh, Inmiddels gecoacht door Abe Meininger. Die het tijdens dit seizoen overnam van Petra Groenland. Die ging weg bij deze club. De chemie was er niet meer tussen trainster en ploeg. En uiteindelijk kwam Abe Meininger voor deze ploeg te staan. Service inmiddels geweest van Boonstra. En die gaat dan weer buiten de lijnen. Dat betekent toch weer vier punten verschil. 17 voor Alterno. En de service ook aan Apeldoornse kant met Kirsten Wessels. Een van die jonge speelsjes in die ploeg. speelsters speels van 18, 19 jaar. Maar ook Sneek heeft een jonge ploeg. En een prima service is het. Siebring komt daar niet bij. En Alterno begint verder weg te lopen. Het verschil inmiddels ruimer en ruimer. 18-13. En dus gaat Abel Meijningen, de coach van Sneek, meer en meer wisselen. En kijken of zijn wissels dan een verandering kunnen brengen tegen dit Alterno. Alterno. Afgelopen weekend winnend met 3-0. Heel verrassend voor Sliedrecht. De ploeg die zich al geplaatst heeft voor die finale. En nu dus hier nog strijdend om een finale plek. Service is er weer van Alteno. Weer een scherpe service. Moeite met de verwerking bij Sneek. Maar uiteindelijk wel een punt binnengeslagen. En zo probeert Sneek terug te komen. 14 voor Sneek. 18 voor Alteno. En daarmee de voorsprong dus voor de Apeldoornse ploeg in de eerste zet. En die houdt kan bij Rode FC PSV. Wat moeten ze nu doen bij Roda? Dit Het ene punt koesten of toch voor die drie punten gaan? Oeh, nou PSV gaat in ieder geval voor de drie punten. Ik zou koesteren zeggen als ik uh, Roda was. Zeker ook omdat je VVV nog hebt. Uit en ADO thuis. Uh, en zeker ook omdat uh, PSV Pereiro heeft gebracht. Gaston Pereiro. Afgelopen zondag prachtig doelpunt doelpuntmakend tegen Ajax voor PSV. Een heel belangrijk doelpunt in ieder geval. Die 3-0 overwinning begon met zijn doelpunt. En nu heeft Jurrius de bal. En ik denk dat hij het antwoord al heeft gegeven. Want hij doet er heel lang over om de bal weer in het spel te brengen. Daar komt dan de trap. We zitten in de 89ste minuut van de wedstrijd. 2-2. De stand bij Roda tegen PSV. En PSV lijkt de vierde nederlaag te ontlopen in deze competitie. Heerenveen uit 2-0. Ajax uit 3-0. En Willem II uit 5-0. Zijn de enige nederlagen geweest tot nu toe in de competitie. En bijna was het Roda. En het kan natuurlijk nog steeds. De Eindhovenaren, de kampioen, de vierde nederlaag toebracht. Nu Lozano speelt de bal op Goedmoeson. Goedmoeson bal door naar Brunet. Brunet terug naar Bergwijn. Bergwijn naar Ramselaar. Ramselaar naar buiten. Naar Pereiro. Pereiro legt hem voor zijn linker. Legt hem terug. Oh, dat is een misverstandje met Ramselaar. En dan moet de Aousar gaan lopen. De aanvoerder gaat voor het eerst echt de aanval mee in om te counteren. Heeft de bal aan Gustafsson gegeven. Maar Gustafsson denkt ook, ik doe het niet al te snel, want dat puntje dat moeten we koesteren. Via Aousar gaat de bal over de zijlijn. We zitten in de laatste minuut. Straks nog een minuutje of drie extra tijd. En dan gaan we weten of Roda echt heel gelukkig kan zijn, of dat PSV noblesse oblige is, of dat het gewoon 2-2 blijft. Weten we weten binnen een paar minuten ook of AZ met de winst verloren gaat, of dat Vitesse nog gelijk kan maken, Chris Hobe. Ja, er zit nog wel wat spanning op dat duel, want Vitesse komt steeds dichterbij en AZ speelt inmiddels met vijf verdedigers. Rens van Eyde is uh, de ketting op uh, de deur van de defensie van AZ in ieder geval. Nogmaals een tweede wedstrijd voor AZ. Rens van Eyde, hij komt in het veld voor uh, Oussama Idrissi, dus dat dat is echt een verdediger voor een aanvaller. Net ontsnapte AZ weer. Mooie uitbraak via de rechterkant van het veld. Mietje stond uiteindelijk 1 op 1 met Jeroen Houwe. Stifte de bal in de verre hoek. En Houwe ja, had een geweldige redding met de handen in huis. Tikte de bal net voor de paal langs. Dat was een goede redding op een mooie actie. Nog steeds is die stand ongewijzigd. 4-3. Het publiek heeft een heerlijke voetbalavond gehad tot dusver. En als de stand ongewijzigd blijft, dan kan AZ echt toeleven naar die beker... Van Finale. Want dan heeft het de wetenschap dat in ieder geval alvast een beetje glans heeft. Omdat uh, het zo goed gezaaid heeft uh, dit seizoen met zulk mooi aanvallend voetbal. Zoveel complimenten, maar nog steeds geen prijs. Drie minuten extra tijd, maar een prijs dat is het zeker. Deze derde plek in de eredivisie. Nog drie minuten te gaan, de voorsprong nog steeds voor AZ. 4-3 tegen Vitesse. Rode c puntje erbij, inderdaad koesteren nu op 27 punten. Drie punten van een veilige plek waar NAC Breda nu staat. Uh, ja, het was bijna 3-2. Een geweldige koppel van Brenet in. In de bovenhoek. Maar wat een redding van Hidde Jurrius die dat uh, geweldig deed. En de bal uit die bovenrechtere uh, hoek tikte. Maar uh, PSV wil het. Wil gewoon winnen. Nog twee minuten te gaan. Want we hadden drie minuten extra tijd. Er zijn er twee. Of is er één van uh, voorbij. Nu gaat de bal weer naar de linkerkant. Richting Bergwijn. Kan hij de bal onder controle krijgen? Ja. Dat doet hij knap. En dan gaat de bal over de achterlijn. En is het een doeltrap voor, uh, uh, uh, voor Rode EC, Want Jurius heeft de bal alweer in handen genomen. Was uh, slim gedaan van Kuum. Die speelde via Bergwijn, die vlak daarvoor die bal zo mooi had uh, doodgelegd over de achterlijn. Maar wat een goal van Hendricks was dat zeg. Wat een streep in de bovenhoek waar Jurijs niets aan kon doen. De tijd tikt door. Anderhalve minuut nog te gaan in deze wedstrijd. 2-2. En bijna was er een hele grote sensatie geweest als Roda de drie punten hier had uh, gehouden. Maar ook één punt zullen ze best wel blij zijn. Uh, een vrije trap voor Roda. Omdat uh, Lucas zijn overtreding maakt op een gombo. Halverwege de helft van PSV. Gaat Gustafsson de bal pakken. Wie gaan er allemaal mee naar voren? Gaan ze het toch proberen? Ja. Want ik zie onder andere Deen Bangaard mee naar voren gaan. En die kan goed koppen. Gombo staat voorin. Gustafsson achter de bal. En Aoussar in de tweede lijn. Die kan weer heel goed schieten. En dan wordt het nog even spannend voor PSV. Daar is de vrije trap richting tweede paal. Richting Bangard. Die komt wel. En kan Gombo er iets mee? Nee. Want hij maakt de overtreding op Jorrit Hendricks. En dan is er een vrije trap voor PSV. Kijk ik op mijn klokje. Nog 40 seconden. Vrije trap voor PSV. In het strafschopgebied van PSV. En een Gombo en Hendricks hebben alweer vrede gesloten. Het was een overtreding inderdaad van Mikey en Gombo. Nu de vrije trap die genomen gaat worden door Eloy Rom. Twee doelpunten om de oren gekregen. Eentje van Van Steenkisten en eentje van Gustafsson. Lozano en Hendricks de doelpuntenmakers voor PSV. Twee tweede stand. Balbezit voor Brunet. En dan is het afgelopen. Misschien wel een heel belangrijk punt voor Roda. Voor PSV maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Maar de eindstand is 2-0. Roda PSV. Die moet nog even het laatste minuut mee pakken bij AZ tegen Vitesse Chris Wobbe. AZ meandert naar zijn 21ste overwinning in het lome zomerzonnetje in Alkmaar. 4-3. We gaan met z'n allen naar de Kuip. Gaat er door het AFAS-stadion. Want uh, het grote gedeelte van deze mensen, zo'n 17.000... zal aanstaande zondag achter een van de doelen in de Kuip gaan plaatsnemen voor die bekerfinale. Prima scenario voor AZ dus dat uh, een heel goed seizoen met uh, sowieso de derde plaats in de eredivisie. Dat is echt wel een prijs. Dat is alvast iets van glans op het seizoen. En daar is dan de ontlading. En het applaus van John van der Bron... ...samen met alle andere supporters die hier echt gaan staan. Een staande ovatie voor AZ. Een staande ovatie voor Reza Jambax. En nu staat er ook een groen vinkje op het scorebord... ...met derde plek uitroepteken. AZ dus sowieso derde. Maar natuurlijk vanaf nu, vanaf dit moment, deze seconden... Gaat de blik in Alkmaar naar het zuiden, naar Rotterdam, naar de Kuip? Waar het aanstaande zondag de Bekenfinale gaat spelen tegen Feyenoord. Vertrouwen genoeg, doelpunten maken ze ook. De grootste was Ali Reza Jaanbaks. Drie goals van hem, hij is nu topscorer van Nederland. Goed, wij richten de blik op het noorden. Sneek tegen Alterno, eerste set. Maarten uh, Alterno stond net voor met 15-12, eerste set al binnen. 23-21 in het voordeel van Alterno nog steeds. En uh, ja, Sneek probeert dan één puntje even terug te komen. En dan is meteen het antwoord daar aan de kant van Alterno. Ali Mogadashian de coach van Alterno, vraagt de time-out aan. Om toch even de rust in zijn ploeg te brengen. Want uh, ja, je ziet Sneek ineens in die slotfase dichtbij komen. Terwijl je op weg bent die set binnen te halen. En uh, hij neemt even wat speelsters apart uh, tijdens die time-out. De coach uh, die aan het eind van dit seizoen uh, afscheid neemt bij Alterno. En uh, dan wordt het overgenomen door Erik Meijer... Die op dit moment daar dames twee onder zijn hoede heeft. En zo staat daar dan ook weer een heel nieuw coachingteam voor. Hetzelfde is het geval in Sneek. Waar nu natuurlijk tijdelijk Abe Meininger aan de leiding is. Maar volgend seizoen Paul Oosterhof een jonge trainer de nieuwe man is. En ja, die moet nog maar afwachten of al die speelsters die er nu staan. En misschien op weg gaan naar de finale. Of die er volgend jaar nog steeds staan. Speelsters staan inmiddels weer op het veld. 23 voor Alterno, 21 voor Sneek. En is de beslissing in de maak? Nee. Want het is een prima service van Anixi. En dat is ook het devies om Alterno te pakken. En daarmee komt Sneek weer een puntje dichterbij. 22-23. Siebring staat inmiddels weer klaar om te serveren. Er was een klein protestje van Alterno kant. Ik zou niet weten waarom. Maar inmiddels is de nieuwe service weer in de maak. Siebring staat weer klaar. Goed serveren. Dat is het devies. Maar er is een paas. En er is een setup, En er komt een aanval. En er is een punt. Want in het achterveld komt Siebring daar niet meer aan. 24-22. Setpoint voor Alterno in de eerste set. En daarmee alvast een stapje voor die Apeldoornse ploeg. Misschien wel richting de finale om het landskampioenschap. Maar Sliedrecht zich dus al voor geplaatst heeft. Service is er nu van Lisanne Baak. Kijken of zij goed serveert. Siebring met de paas en dan komt er een aanval uiteindelijk van Jasper, maar die blijft een beetje hangen in het alternoblok en hier dan de mogelijkheid voor Alterno om het af te maken gebeurt nog niet. Nieuwe setup weer naar de buitenkant. Jasper via de handen van het alternoblok gaat die bal over de zijlijn. Terwijl het leek alsof die ook even via het net ging, dan zou het vier keer gespeeld zijn. Maar dat is dus niet zo, zegt de scheidsrechter. En die staat daar met zijn neus op. Nog steeds setpoint voor Alteno natuurlijk. Ook nu bij 23-24. Service weer aan de kant van uh, Lise Braaksma. Die speelt voor Sneek. Goeie service, maar wel een antwoord. En komt daar een echte aanval. Ja, door het blok verslagen door Kirsten Wessels. En daarmee is de eerste set binnen voor Alterno met 25-23. En misschien het eerste stapje, stapje gezet door Alterno richting de finale om het landskampioenschap. Twee doelpuntrijke voetbalwedstrijden zijn afgesloten. Maar om kwart voor acht begon nog Excelsior tegen Heracles. Nou, qua doelpunten nog een beetje karig. Eentje voor Excelsior, Jan Vincent, maar misschien wel een hele leuke wedstrijd. Ja, ja, er is het tenminste eentje gevallen. 1-0 voor Excelsior. En euh, ja, na die toch wel leuke openingsfase. Eerste 25 minuten aardig. Daarna niet zo heel veel meer gebeurt. Het is uh, Heracles wat aanvalt. Wat op zoek gaat naar de gelijkmaker. Excelsior trekt zich terug op eigen helft. En wacht tot Heracles komt. En gokt dan op de snelle mensen voorin. Met Elbers, met Van Duinen en Garcia. Maar ja, voorlopig is het uh, Heracles wat het meeste balbezit heeft. En wat dus uh, ja, de kans krijgt om uh, uh, op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Maar voorlopig nog niet echt grote kansen gezien zit nu wel weer voor de centrale verdediger. Prupper gaat ermee aan de loop, aan de wandel. Richting de middenlijn. Geeft hem dan af op Van Hintem. Van Hintem terug naar Drosten. Zo spelen de verdedigers van Herakles de bal naar elkaar toe. Drosten steekt de middenlijn nu over met een paas naar Breukers. Die staat aan de rechterkant. vastgeplakt aan de zijlijn daar als rechtsback. Tikt hem terug naar Drosten. Drosten, die pakt weer een paar meter. Gaat nu richting het strafschopgebied van Excelsior. De bal gaat naar Montero. Montero de spelmaker, zet een versnelling in. Montero kan hij uithalen? Nee. Geeft af naar uh, Reuven Niemeijer. Niemeijer met het schot. Wordt uh, gekraakt onderweg. Kan Excelsior uh, overnemen. Nou heel kort. Want uh, Breuker zit er alweer tussen. Die verspeelt hem dan aan de wijs En die verspeelt hem op zijn beurt weer aan Montero. Dus al heel snel weer Herakles. Met uh, Van Ooyen richting het strafschopgebied. Wal wordt weggeschoten door uh, Fortes. Gewoon blind weggerampt. Niet naar een medespeler toe. Kan dus eenvoudig worden opgevangen door uh, Herakles. Dat dus nu weer opnieuw kan bouwen aan een aanval. Van achteruit met Drosten. Drosten naar Prupper. Prupper terug naar Drosten. Zo schuiven de centrale verdedigers elkaar de bal in de voeten. En is het uiteindelijk Prupper die ermee naar voren gaat. Steekt de middenlijn over. Geeft dan de crosspaas. Maar die is niet goed. Want Massop zit ertussen. Die kopt hem weg. Maar kan hem niet bij een medespeler krijgen. Bal gaat over de zijlijn. Dus een ingooi voor Heracles. Via Breukers wordt snel gedaan. Bal naar Drosten. Drosten kan weer een paar meter pakken. Rukt op op de helft van Excelsior dan. Gaat waakt uit naar de rechterkant. En tikt hem dan door naar Cubas. Brandley Cubas naar Montero. Rand van het strafschopgebied. Kan het dan gevaarlijk worden? Nee, daar staat dus Excelsior met heel veel spelers om die aanvallen op te vangen van Herakles. Daar komt dus niks uit. Ook de counter van Excelsior levert niks op. Want de paas is veel te hard. De bal wordt nog wel net binnengehouden door Castro. Nog vijf minuten tot aan de rust hier op Boudestein in Rotterdam. Het staat 1-0 voor Excelsior tegen Herakles. 1969. Ja, was ik tien. Dat is tien man. Nou, dan kon je wel een beetje dansen toch? Dit is volgens mij de eerste nummer één hit voor een Nederlands band in in de Verenigde Staten. Mooi. Ja. Nog even noemen welke het was ook, of niet? Ja, Vinus van de Shock Blue heb ik dat niet ja, nee, dat Oh Nee, niet. Nu ben de, ben de dat is nu verduidelijk. Even, ja, ja. even kijken of Excelsior tot de ruste voorsprong kan vasthouden. Jan Vincent het voor Voorlopig wel. Uh, gaan zijn ook in de aanval. Excelsior, bal komt voor via Maasop. Ze staan met 1-0 voor tegen Herakles. Um, de laatste minuut van de officiële speeltijd loopt. Er zal niet heel veel bij gaan komen, want ja, weinig blessures gezien. Misschien een minuutje. Meestal na een doelpunt, dat gejuich en zo. Dat kost dan altijd even wat tijd. En dan uh, ja, komt er een, een minuutje bij, denk ik. Maximaal. Excelsior in de Excelsior aanval. Via Via Fortes Die speelt vanavond trouwens omdat Koolwijk ziek is. Niet helemaal fit. Hij was wel in het spelershome voorafgaand aan de wedstrijd. Het spelershome, dat is hier ook de persruimte. In het kleine stadion op Woudenstein. En daar liep Koolwijk dus wel gewoon rond. Maar hij is niet fit genoeg om te spelen. Daarom Fortes vanavond. Hij ziet vanaf de tribune nu dat Heracles het balbezit nog een keer heeft. De laatste aanval van de eerste helft kan beginnen met Kuwas. Kuwas geeft de bal aan Van Ooyen. Van Ooyen in de middencirkel nog. Dus nog niet echt heel gevaarlijk. Gevaarlijk daar op die plek op het veld. Maar Cuvas, die trekt nu wel naar binnen toe. Die kan ook heel goed schieten van afstand. Dus dan wordt het vanzelf een beetje gevaarlijk als hij een paar meter mag komen. Maar geeft de bal aan Van Ooyen. Van Ooyen houdt een keer in. Ziet wel dat de spelers vrij gaan staan. Of proberen vrij te komen in het strafschopgebied, Maar ja, de bal daar krijgen is nog een tweede. En dat lukt hem niet. Het gaat via Pripper terug naar Van Hintem. En dan is het afgelopen. Simon Mulder trekt geen tijd bij in deze eerste helft. Dus gaan we rusten in Rotterdam bij Excelsior. Heracles met een ruststand van 1-0 voor de thuisploeg. NPO Radio 1. Het is precies half negen. Freddy van Tijm met het NOS Nieuws. Partijen in de Tweede Kamer blijven verdeeld over de plannen voor het nieuwe Lelystad Airport. De commissie Mer oordeelde dat die plannen voor opening door kunnen gaan. Maar d 66 bijvoorbeeld zegt dat er goedkeuring voor uit Europa moet komen. En GroenLinks blijft veel overlast voorspellen. De VVD en het CDA vinden de positieve beoordeling een goede basis voor de opening van vliegveld Lelystad in 2020.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 Asielzoekers die vanuit Turkije naar Griekenland komen... hoeven niet meer op een eiland te wachten op de uitkomst van hun asielaanvraag. Ze mogen straks na het indienen van een verzoek naar het vaste land. Wanneer de uitspraak van kracht wordt is nog onbekend. En in Syrië, in de stad Douma, zijn leden van de VN beschoten... die een onderzoek voorbereiden naar de gifgasaanval op 7 april. Het is onduidelijk of en wanneer de OPCW-inspecteurs nu aan het werk kunnen. De inspecteurs zijn bang dat ze naarmate het langer duurt... voor ze kunnen beginnen, minder bewijsmateriaal kunnen verzamelen. Langs de lijn en opstreken. Ja, we... We hebben zometeen nog een paar boeiende wedstrijden. Tweede helft van Excelsior tegen Herakles natuurlijk. En om kwart voor negen Willem II tegen Feyenoord. En ook om kwart voor negen Sparta tegen Nac Breda. En we volgen het volleybal nog. Sneek tegen Alterno set is daar afgelopen en gewonnen door Alterno. Dan Max Verstappen. Ja, Max Verstappen. Uh, even zoeken, maar die staat in mijn uh, mooie draaiboek. Hier, zo is die. Het gemiddel één seizoen. Het is drie races onderweg. En voor die Verstappen is het nou nog niet bepaald een droomseizoen... als u een beetje heeft opgelet. In Melbourne bleef Verstappen steken op een zesde plaats. In Bahrein viel hij uit. En afgelopen week in China verspeelde hij zijn kansen om het podium te bereiken... door een domme eigen fout. Over twee weken is pas de volgende Grand Prix in Baku, Azerbeidzjan. Daarom heeft Verstappen de tijd om even naar Nederland te komen... voor sponsorverplichtingen. En dat was dan voor Martin Vriesema om hem even op te zoeken. Ja, Max, even terug in Nederland. Een heerlijk zonnetje hier op het circuit van Zandvoort. Uh, is het lekker om even uit de Formule 1 zien te zijn nu? Uh, het is natuurlijk uh, maar kort, maar toch? Ja, nou kijk, uh, je, je kan er nooit helemaal uit zijn... want je bent toch altijd wel bezig met de voorbereiding... Voor, voor, voor de volgende wedstrijd. Dus In dat opzicht uh, verandert er niet heel veel. Maar hoe is het momenteel met je? Want ja, er is toch veel gebeurd. Veel en ook weinig, toch? In welke zin weinig? Het is één race wat natuurlijk minder is gegaan en uh, dat soort dingen gebeuren nou eenmaal. Natuurlijk wil je het liever niet, maar ik denk dat iedereen het wel een keer mee heeft gemaakt. Je hebt, uh, je, hebt uh, je spijt betuigd als het ware. Hè. Is daarmee de kous af? Is, dan, nou ja, is nou, het een leermoment? Als racegeur zijnde denk ik dat je dat wel moet kunnen doen. Dat je wel uh, moet realiseren dat je een fout hebt gemaakt. Nou, Ik heb sorry gezegd tegen Sebastian en nou, gewoon heel goed mee kunnen praten. Gewoon heel normaal. En, uh, Kijk, het is ook niet zo dat, er, dat dit soort dingen nooit gebeuren. Kijk, hij heeft ook in, in dat soort posities gezeten dat hij een keer sorry heeft moeten zeggen. Dus uh, ja, dat hoort erbij. Ja, en dan, dan is de kunst dat je daarvan leert? Vraagteken? Uh, dat denk ik wel. Ik denk dat je als career altijd uh, wil en kan verbeteren. Dus... Uh, dat geldt ook voor mij. Ja, het gekke is, je wordt, je wordt wel in de gaten gehouden door de wereld. Hè, en ook door je collega's. Aan de ene kant is dat een compliment. Want ze vinden je kennelijk groot. Hè, en en als, als het gaat om die concurrentie, zeg maar, gevaarlijk. Uh, aan de andere kant, wat doet dat met een jonge coureur? Want je bent nog maar twintig jaar en dan al die opmerkingen, iedereen heeft een mening over je. Nou ja, voor mij vrij weinig. Voor mij het belangrijkste is uh, dat ik me op mezelf concentreren. En dat ik natuurlijk altijd. Uh, ja, Probeer te verbeteren en dat ik gewoon goed met het team samenwerk om, om er gewoon weer goed voor te staan uh, in Baku bijvoorbeeld. Dus, uh, ja. En ook commentaren en zo. Kijk, je hebt altijd positieve en negatieve commentaren uh, wat voor moment dan ook. En ik denk, voor mij is het allerbelangrijkste dat ik daar gewoon heel neutraal in blijf. En dat heb ik ook altijd zo gedaan. Dus voor mij werkt dat prima. En wat bedoel je met daar neutraal in blijven? Niet luisteren naar de positieve zin en ook niet naar de negatieve Aha, dat lijkt me wel heel moeilijk als je nog zo jong bent, maar nou, als je dat ja, kunt, is het dan klas. lees je ze gewoon niet. Ja, is dus op die manier sluit je de verhaal. Ja. Jouw vader is natuurlijk wel heel belangrijk voor je, altijd geweest. Uh, ben je al met hem gaan sparren hierover? Ja, maar dat doen we altijd. Over elke wedstrijd. Ook uh, zelfs al win je een race, kan je er altijd nog beter doen, toch? Zeker. Zo heb ik het altijd vroeger geleerd. Ja. Ook al win je races race, zijn altijd dingen wat je nog kan verbeteren. En natuurlijk ook in, in dit soort momenten. Dus, op dat opzicht uh, verandert er niet heel veel. Want ik spreek altijd met mijn vader elke dag. Uh, ja, bijna elke dag. En wat was nu zeg maar een beetje de boodschap als je, als je dat kunt zeggen? Nou, ik denk dat, dat ik zelf ook al weet uh, dat, uh, dat de vorige race niet de allerbeste was. Maar ook dat, daar, daar heb je het over. En ook dan, uh, ja, kijk je weer vooruit. Ja, wat me ook nog wel moeilijk lijkt is, want, want aan de ene kant is, is jouw kracht, je intuïtie en, en de agressie... Nou ja, nu met Vettel was je dan zeg maar iets te agressief, iets te gretig. Ja, hoe vind je daar nou een balans in? Dat lijkt me heel moeilijk. Nou ja, kijk, je bent weer een ervaring rijker. En uh, door ervaring in het algemeen word je ook beter. Ik denk niet dat je nu zeg maar door de jaren heen echt op pure snelheid nog uh, een grote stap maakt. Want ja, dat zou wel heel raar zijn. Uh, in de familie maar in ieder geval uh, ja, door al die ervaring wat je meemaakt in je carrière, daar word je gewoon een betere kreur van. Ja, uh, vooruitkijken uh, ja, wat, wat, wat verwacht je nog van dit seizoen? Bedoel, we hebben dus nu die drie races gehad. Uh, is de auto competitief? Uh, kan er nog iets heel moois gebeuren? Ja, nee, absoluut er zijn uh, drie, drie wedstrijden geweest en uh, nog 18 te gaan, dus, uh, en je ziet hoe snel dat dingen kunnen omdraaien, dus uh, ja, ik, uh, ik kijk uit naar Baku en ik denk dat we daar gewoon uh, een goede auto hebben Natuurlijk de stukken daar zijn niet ideaal. Maar over het algemeen is Stratisqueen moet ons wel goed liggen. Zeker met de auto waar we op dit moment hebben. En als ik nou heel gek tegen jou zeg van die, die wereldtitel. Uh, is dat geloven? Is dat er nog? Nou ja weet je kijk daar ben ik sowieso niet mee bezig. Je probeert gewoon elke race het beste resultaat eruit te halen. En uh, zoals ik zei dingen kunnen heel snel omdraaien. En vooral ook. Dit jaar met, met maar drie motoren bijvoorbeeld. Ook daar, als je daar niet aan uitkomt, krijg je wel straffen bijvoorbeeld. Dus ook daar kunnen nog heel veel dingen gebeuren. Dus eigenlijk uh, zit je hier nog steeds een hele positieve jongen tegenover ja, mij, die, die vol ambities is. Nou, er zijn pas drie races geweest. En uh, daarom, ik denk uh, dat er nog heel veel kansen komen. Ja, Max Verstappen hoorde u in gesprek met Martin Vriesema. En dan. Gaan we even kijken bij het uh, volleyballen van Maarten Tip. Ik zei net al, eerste helft, de uh, eerste helft, de eerste set was voor uh, Alterno met 1-0. Dus uh, Snake moet wat. Ja. Dat is duidelijk en Snake doet ook wat. Al leek het daar aan het begin van deze tweede set helemaal niet op. Want toen nam Alterno meteen een ruime voorsprong van 7-1. Maar stukje bij beetje, puntje voor puntje, krabbelde Snake weer terug. En nu is het gelijk, 13-13. En kan het toch nog een hele leuke tweede set worden. Dat, er zijn wat veranderingen geweest aan de kant van Snake. De coach Abe Meiningen heeft de andere speelverdeelsten ingezet. Lotte Groninger een aantal andere speelsters. En dat lijkt dan toch te helpen. Zodat ze nu de voorsprong pakken als de service van Alterno. Nou uit is en Siebring klaar staat om te gaan serveren. Siebring een van de weinigen die vanuit het begin wel eens blijven staan. Voor de rest is er heel veel gewisseld. En met name de service is hetgene wat Sneek weer terug heeft gebracht in deze tweede set. Deze service is wat minder en dus komt er een aanval van Alteno weer overgenomen door Sneek. Maar niet goed. En dus kan Alterno weer aanvallen. Een bal richting de buitenkant. Hard tegen de grond geslagen. En zo toch een punt voor Eline Timmerman. En daarmee is het 14-14. Is het nu echt stuivertje wisselend geworden. En dus spanning in deze tweede set. Waar Alterno een hele ruime voorsprong weg heeft gegeven. Kati Bonsen staat klaar om te gaan serveren... als het veld even weer schoongedweeld is... waar een paar dames over de vloer zijn gegleden. Krijgt vanaf de zijkant Bonsen... krijgt vanaf de zijkant van Mogadachan... de coach aangegeven waar die service dan moet komen. En ze serveert op de handen van Jasper. En meteen wordt dat afgestraft door Sneek. Keihard met de middenaanval... waardoor Sneek weer de voorsprong heeft. 15-14, maar de spanning is er volledig... in deze tweede set tussen Sneek en Alteno. Het is ongeveer tien over half negen. Dat betekent dat over vijf minuten weer een nieuwe voetbalwedstrijd beginnen. We ronden Willem 2 tegen Feyenoord. Arman nog. goedenavond. Goedenavond. Uh, nou, dat kan best een leuke wedstrijd worden. Het is wel zo, voor Willem 2 is uh, de gang naar boven op de ranglijst wat makkelijker dan voor Feyenoord, denk ik. Ja, um, en we kunnen er allerlei speculaties op loslaten. Maar ik, ik moet gewoon zeggen, er staat voor beide ploegen eigenlijk niet zoveel op het spel. Dat is de simpele conclusie vandaag. We kunnen er uh, heel wat moois van maken, maar Feyenoord is uitgespeeld. Als het gaat om de competitie staat vierde en zal vierde blijven staan. En natuurlijk uh, werpt de schaduw van de bekerfinale van een beetje vooruit. Want Feyenoord spaart veel spelers. Uh, Zes wijzigingen maar liefst in de basisopstelling als je vergelijkt met die wedstrijd tegen Utrecht. Omdat Feyenoord die won, verzekerde zichzelf van die vierde plaats op de ranglijst. Uh, Jurgensen er niet bij, El er niet bij, Van Beek niet, Lasson niet, Van Persie niet en Toornstra ook niet. Althans, dat dacht ik, want Berghuis stond wel in de basisformatie. Hij zou terugkeren na een schorsing en vandaag gewoon meedoen. Maar net werd bekend dat Berghuis... In een wedstrijd waarbij je juist iedereen heel, heel veel houden. Met het oog op die bekerfinaal aankomende zondag. In de warming-up een blessure heeft opgelopen. Je verziet het bijna niet. De belangrijkste speler van Feyenoord met 14 goals. Afgehaakt in de warming-up. Hoe is het met Berghuis? Dat is eigenlijk de voornaamste vraag vanavond bij Feyenoord. Tornstra speelt dus wel op het allerlaatste moment toegevoegd in de basis bij Feyenoord. Willem II dan heeft officieel nog één punt nodig om helemaal veilig te zijn en uh, zichzelf te verzekeren... van nog een jaar eerder die voetbal. Nou, daar hebben ze drie wedstrijden de tijd voor om één puntje te halen. Dat moet dus gewoon gaan lukken. Vanavond zou dat al kunnen tegen Feyenoord. Willem II deed fantastische zaken afgelopen weekend... door te winnen in Breda van Nak. En die overwinning die was cruciaal, want door die zegen... weet Willem II eigenlijk wel dat het normaal gesproken... niet meer in de problemen kan komen. Bijna dezelfde elf bij Willem II. Latchman speelt alleen achterin voor Dankerlui. Laten we hopen dat de spelers de zin in hebben... en uh, onze leuke wedstrijd willen voorschoven. We hebben kunnen zien dat AZ dat zondag ook een bekerfinale speelt. Gewoon een heerlijke wedstrijd op de mat legde met 4-3 won van Vitesse. Misschien heeft Feyenoord daar ook wel zin in. Dat is uh, wat we dan maar een beetje moeten hopen. Dat uh, ondanks de beperkte belangen vanavond bij beide ploegen in deze wedstrijd... ...we wel een uh, leuk treffer in Tilburg. En hoe gaat het met Berghuis? Dat horen we natuurlijk zo dadelijk. Ja, en dan naar uh, ja, toch wel de wedstrijd uh, van de avond. Ook die begint op kwart van negen. Sparta tegen NAC Breda, Richard van der Made. Goedenavond. Ik denk dat ze in Twente allemaal hun uh, NAC-shirt hebben aangetrokken. Ja, dat weet ik wel zeker. Er staan uh, enorme belangen vanavond op het spel, natuurlijk. Vooral die ploegen onderin. Roda, dat uh, nu op 27 punten staat. Nak heeft er 30. Dat zijn er dus maar drie meer. Staan nog net boven die nacompetitiestreep. En wat te denken van Sparta? 24 punten. Twente hijgt ze in de nek met 23. Er kan nog van alles gebeuren. Terwijl de spelers van Sparta en Nak. nu onder begeleiding van de Sparta-mars. het veld gaan opkomen hier op het kasteel. Nak kan zich vanavond veilig spelen in Rotterdam. Het heeft een beter, veel beter doelsaldo dan Rode JC. Als het wint vanavond, komt het op 6 punten van Roda En dan is het eigenlijk wel klaar. Sparta maximaal haalbare is die na-competitie. Het heeft 6 punten achterstand op NAC nu. En kan dat gat dus behoorlijk dichten. Maar NAC kan natuurlijk vanavond ook verliezen. Dan zit het weer heel groot in de problemen. En Sparta bij een nederlaag. Ja, dan zakt het nog verder weg in het drijfstand van die nacompetitie. Nog meer stress en nog meer druk op die ploeg van Dick Advocaat. Kortom, het is een echte degradatiekraker in hoofdletters. Beide clubs willen niet denken aan die Jupiler League. Natuurlijk een bomvol uitvak met die geweldige supporters van NAC Breda. Die er vanavond bij zijn. NAC dat speelt met Menno Koch centraal achterin. Met Mitchell tevreden als centrumspits. Sadik Umar zit op de bank. En ook op het middenveld een wijziging. Daar speelt Gianluca Nijholt. Een ervaren speler, 28 jaar. Krijgt weinig vertrouwen dit seizoen van Stijn Vreven. Maar vanavond staat hij dus in de basis voor deze oh zo belangrijke wedstrijd. Bij Sparta zijn er twee spelers teruggekeerd van een schorsing. Jeffrey Chabot, de centrale verdediger. En Sheryl Floranes, de vleugelverdediger. Allebei spelen ze vanavond in de ploeg van Sparta. En Nico uh, Melom zit daardoor op de bank. En dan is het Fred Friday vanavond als aanvalsleider. Hij staat in de spits. En uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met die uh, schorsing van Michiel Kramer. Na die waanzinnige actie. Ja, er is al zoveel over gezegd. Zeven wedstrijden schorsing. Hij komt niet meer in actie voor de club uit Rotterdam. De strijd staat onder leiding van Arlard Lindhout. De sfeer is geweldig hier op het kasteel. En we gaan dus zo over een paar minuutjes beginnen. Ik was the dark. I was Joy. Eigenlijk heet hij James Gabriel Koch, het is maar dat u het weet, met Riptide. Nou, weten we dat ook weer. Richard uh, van der Made die eigenlijk Richard van der Made heet... bij uh, Sparta tegen uh, NAC Breda. Bijna drie minuten op de klok. De beide supportersgroepen gaan tegen elkaar in een heerlijke entourage hier op het kasteel 0-0. Na bijna drie minuten prachtige lenteavond en enorme belangen zoals geschetst dus voor beide ploegen. Nak heeft de bal met Angelino via Marie. Pablo Marie, de centrale verdediger, gaat hij dan naar voren. Daar staat aan de linkerkant te verdedigen Jabot en dan gaat de bal terug naar de keeper. Dat is Yannick Hoet, de Duitser, met de linkervoet nu een hoge trap richting Fred Friday en en Aganach die daar in de middencirkels ongeveer staan. Maar Sportsleden met een half volmaal brengt de bal dan weer terug richting de aanvallers van Nak. Maar in omschakeling komt Sparta nu met Sanusi. Heeft daar wat ruimte in de as van het veld. Ongeveer op 10 meter van het strafgebied. Is even nu het tempo eruit. De bal gaat naar de linkerkant. Daar is Aganach. Zo speelt Sparta nu de bal rond op de helft van Nak. Maar kan Nakken misschien nu uitkomen via Fernandes. Dat lukt niet. Nu via de linkerkant opnieuw. Sparta met Fernandes geeft hem mee. Daar moet de voorzet komen van Verhuid. Die is gevaarlijk bij de eerste paal. De bal wordt weggehaald door Pablo Marie. Dat was maar goed ook. Want Fred Friday stond in de buurt. De bal is over de zijlijn gegaan. En dus komt er een ingooi van Sparta. 0-0 de stand. De bal gaat terug nu naar Floranes via Friday. Daar kan een voorzet komen vanaf de linkerkant. Het zoeken is naar het hoofd van Verhaar. die het is Muren. Die gaat onder de bal door. En Sparta heeft nog altijd de aanval in leven. Aan de rechterkant komt daar de voorzet. Dan valt daar Friday in het strafschopgebied. Lindhout doet. Was daar een lichte deal volgens mij van Manu Garcia. En die neemt nu de bal mee. Geeft hem diep naar de rechterkant. Maar die bal is denk ik niet te belopen voor Vloet. En zo heeft Sparta de bal terug in de openingsfase. Bijna 5 minuten gespeeld. 0-0 in Rotterdam. We kijken bij Jan Vincent van zuiden. Excelsior Heracles. Ook in Rotterdam. 1-0 nog altijd de stand. Maar we krijgen een strafschop voor Excelsior. En een rode kaart voor Peter van Ooyen van Herakles. Die heeft de bal met de hand tegengehouden, denk ik. Het was een inzet van Matthij uit een hoekschop. Die bal werd uh, tegengehouden. Er is veel protest bij Herakles. Nou, heb ik de kans om de herhaling te zien. Het is een kopbal van Matthij uit een hoekschop. Die bal wordt dan op de lijn. Ja, een beetje met de halve, met de hand, met de borst. Dat is lastig te zien, hoor. Maar scheidsrechter Simon Mulder. Die denkt, uh, die, die denkt het goed te zien, hè. Geeft, uh... Een rode kaart voor Peter van Ooyen. En een strafschop voor Excelsior. En die gaat dan zo dadelijk genomen worden door Mike van Duinen. Tjonge jonge. Dan uh, staat het hier even op zijn kop. Want uh, Herakles kwam heel goed uit de kleedkamer. Kreeg een hele goede kans met de voorzet van Breukers. op het hoofd van Gladon. Die bal werd nog net gered door Christensen. Was bijna dus de 1-1. En uit de eerste de beste aanval van Excelsior. Krijgen we dus uiteindelijk een hoekschop. En die leidt tot de strafschop. Die zo dadelijk gaat, nomen, gaat worden door Mike van Duinen. Hij maakte de zeveninigde. Dit, seizoen. dit kan dus zijn achtste worden. Peter van Ooyen kijkt vanuit de kleedkamer toe hoe het uh, gebeurt. Of het gebeurt of Mike van Duinen het doet. Maakt hij zijn achtste of niet? Hij komt nu met zijn aanloop en schuift hem keurig binnen hoor. Hij schuift hem links van Doelman Castro. En zo wordt het 2-0 voor Excelsior. En Herakles moet met tien man verder door die rode kaart van Van Ooyen. Goed, Maarten Tip bij het volleyballen. Belangrijk, wie gaat er naar de finale? Sneek tegen Alterno. Alterno won de eerste set, heeft nu setpoint in de tweede set. 24-23, service van Kati Bonsen, maar daar komt de aanval van Snake. Goed afgeweerd, maar die bal komt meteen aan de overkant weer terecht. En dus een nieuwe mogelijkheid voor Snake. maar die spelen dat dan toch niet goed uit. En dan wordt uh, op Boonstra ook nog eens een keer technisch afgefloten als ze de set up bovenhand probeert te geven. En daarmee is de set dan beslist 25-23... Dat betekent de 2-0 voorsprong voor Alterno. Die ploeg is hard op weg om de finale te gaan halen. En mocht Sneek alsnog drie sets winnen, dan is het nog niet zeker van die finale. Want als Sneek met 3-2 wint, dan heeft Zwolle nog weer een kans om die finale te halen. Maar voorlopig is dus het voordeel voor Alterno, de ploeg uit Apeldoorn. Die leidt na twee sets met 2-0. Een paar minuten onderweg. Willem 2 tegen Feyenoord. Haman zei: hey, het gaat niet echt ergens over. Maar ja, we zijn wel verwerkt met doelpunten vanavond. Dus we willen wel graag wat zien, eh, En horen Het stadion avontie. zit gewoon vol. Vind ik ook wel mooi om te zien nee? in Tilburg. 0-0 na ruim zes minuten bij Willem 2-Feyenoord. Willem 2 heeft er op het eerste oog meer zin in dan Feyenoord. Kreeg ook de eerste kans. Na mistasten van Brad Jones. Die uh, wereldreddingen dit seizoen afwisselt met enorme Flaters. Dit was er een die in de laatste categorie uh, viel. Hij liet de bal los. Maar Tom Haaien kreeg hem niet in het doel. Want Haps kon een paar meter voor de doel doellijn de bal weghalen. Dat was de enige kans in de wedstrijd. Tot nu toe. Het is dus 0-0. Hoe gaat het met Berghuis? Het was de vraag waarmee ik afsloot in de vorige flits. Uit voorzorg zou die aan de kant zijn gehouden. Dat meldt Feyenoord zelf. Via de officiële kanalen. Wat het dan precies betekent, ja, dat kunnen we eigenlijk pas na afloop vragen. Uit voorzorg, hoe ernstig is het dan met Steven Berghuis? En kan die zondag in die bekerfinale tegen AZ gewoon meedoen. Dorsdag speelt dus in zijn plaats. En verder veel spelers bij Feyenoord in het basiszelfelde die normaal gesproken niet spelen. Vente is de spits. In aanwezigheid van Jurgensen. Ook een basisplaats voor Tapia voor Bottekien. Voor Amrabat en voor Basacicoglu een door elkaar gehusseld elftal dus. Waarbij er slechts vijf spelers aan de aftrap staan. Die zondag normaal gesproken ook mee gaan doen in die finale. Haps is het daar een van. Die heeft nu de bal aan de linkerkant van het veldspel. hem terug op Botteguin. Centrale verdedigingsduo van Feyenoord dat vorig seizoen zo succesvol was. Van de Heide Botteguin eindelijk weer in ere hersteld, Nadat beide spelers met langdurige blessures te maken hebben gehad. Van de Heide vrij snel weer een basisplaats veroverde. Het was anders voor Botteguin, die al heel lang moet wachten op een kans van B krijgt deze voorkeur. Nu staat hier de schitterende beweging, dit van Jens Torsta. Die uh, spult zichzelf daarmee vrij, maar kapt dan de verkeerde kant op, waardoor hij zijn uh, tegenstander Simicast het toch de kans geeft om daar nog te herstellen. Dat doet hij dan ook. En zo heeft Willem 2 de bal. Voor Willem 2 wil de supporters wat bieden, want die zijn dus massaal op deze wedstrijd afgekomen. Toch ook om een beetje te vieren dat Willem 2 verzekerd het is van nog een jaar eerder divisievoetbal. voetbal. Want het kan echt niet meer fout gaan, zes punten de voorsprong op nummer 16 Roda. En een veel beter doel officieel nog een punt nodig. Maar als Willem II drie keer verliest, dan is het normaal gesproken gewoon veilig. Het gaat dus om de eer. Het gaat om de premie vanavond tegen Feyenoord. 0-0 na ruim acht minuten. Richard van der Maiden bij Sparta tegen NAC Breda. Negende minuut. Het is nak dat de bal heeft met Pablo Marie naar de linkerkant. Angelino technisch vaardig speelt daar Floranus uit. Dat was tenminste de bedoeling. Maar de bal via Sanusi gaat nu terug naar de keeper. Naar hoed dus hoog omhoog richting de middencirkel. Hoog omhoog, ja dat is twee keer hoog. En dan ziet Lindhout daar een overtreding. En komt er een vrije bal niet op een gevaarlijke positie voor Sparta. Met Verhaar die wil hem in één keer nemen. Maar Lindhout zegt nog even een paar meter terug. Dat heeft Verhaar nu gedaan. En via Sanusi, Ahanag combineert Sparta... Sparta nu weer op de helft van NAC. Zojuist een grote kans. De beste tot nu toe. En die was voor. NAC voor de ploeg dus. Van Stijn Vreven Uitstekend diepte gekozen door Angelino. De aanname was ook uitstekend. De voorzet eigenlijk ook op Fernandez. Maar die schoof de bal net naast de tweede paal. Kwam goed voor zijn man Fernandez. Nu is het Sparta weer. In het strafschopgebied inmiddels met Friday. Dit is goed naar Pablo van Moorsel, Daar komt het schot en die bal gaat er via de lat uit. Het was Marie die daar misschien ook wel hens maakte. Maar Lindhout het doorgaan en dan schiet van Moorsel. Morzel die bal hard van dichtbij op de lat. En is daar dus een enorme kans zeg voor Sparta. Als even kijken, de aanname van Fred Friday is goed speelt. De bal in één keer door, dan wordt er verdedigd door Marie. Die duwt ook licht en dan is daar dat schot van, van Morzel ineens. En zo heeft Sparta dus ook een enorme kans te pakken. Maar heeft de ploeg van advocaten dus het pech van de lat. En zo zien we in die eerste tien minuten toch direct veel aardige momenten. wedstrijd in een behoorlijk hoog tempo hier op het Kunstras in Rotterdam. Dan Sparta heeft de bal alweer aan de linkerkant van het veld. Met Ahanach probeert de combinatie te zoeken met Muren. Zou er een voorzet moeten komen? Dat gebeurt ook. Maar de bal wordt weggehaald door Nijholt. Hij dus vanavond bij NAC in de basis als verdedigende middenveld. NAC probeert er nu uit te komen over de rechterkant. Bal één keer raken. Dat is goed via vloed. En Manu Garcia Die is handig natuurlijk. Heeft ook wat ruimte. Gaat naar binnen. Zou aan de linkerkant El Alucci kunnen vrijspelen. Maar kiest voor zichzelf. Daar is tevreden. Die raakt die bal half. En dan gaat hij via hoed fluit Lindhout hij. En dan kan Floranus opruiming houden. De bal weer flink naar voren peren. En is het Marie nu namens Nak, die ook denkt van uh, daar moet ik de bal niet hebben achterin. Hij moet naar voren. En zo komt Nak nu opstomen aan de rechterkant opnieuw. Via Van Fernandes is het strafschopgebied ingegaan. er wordt verdedigd door Floranus. En dan is het schot vanuit een meter of 18 van Sporksleden. En die bal wordt dan gekraakt over de zijlijn. 12 minuten inmiddels gespeeld op het kasteel in Rotterdam. Het is boeiend. Het is natuurlijk ontzettend spannend. Spannend eigenlijk al vanaf minuut 1. 0-0 in Rotterdam dus. 4,5 uur live voetbal hebben we voor u vanavond. 2,5 uur ervan zitten erop. Uh, bij Willem 2 tegen Feyenoord en Sparta tegen Nax staat het 0-0. Die wedstrijden zijn net begonnen kwart voor 9. Excelsior staat met 2-0 voor tegen Herakles. En eerder vanavond Rode JC tegen PSV Knap spel 2-2. En AZ wel met 4 tegen 3 van Vitesse. En zometeen ook het vervolg natuurlijk van die spannende volleybalwedstrijd... bij de vrouwen tussen Sneek en Alterno. Graag tot zo na 9 uur.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 Zaterdagavond van 7 tot 10. Er zit wel iemand voor u die zeer goed in zijn vel zit en blij is met het ambt dat hij wil uitvoeren. Vijf jaar koning Willem Alexander met Margriet Spijker. Leven de koning! Op NTO Radio 1. hoera. Het nieuws van alle Kanten.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 Kijk op stellafietsen.nl Direct een vakschilder voor buiten en binnen? Ga naar sigmapainter.nl Maak nu een proefrit op de Stella Vicenza Steps in een van onze e-bike testcenters.